Vier uur lies Lot Thomas met het NOS-journaal. President Obama heeft in een tv-toespraak de Democraten en Republikeinen opgeroepen... Opnieuw, een, uh, opnieuw opgeroepen een akkoord te sluiten over de staatsschuld. Het wettelijk vastgelegde plafond van die schuld komt in zicht... en voor volgende week dinsdag moet er een plan liggen om dat plafond te verhogen. Mocht dat niet lukken, dan kan Amerika zijn rekeningen niet meer betalen. Obama richtte zijn pijlen vooral op de Republikeinen. Een voorstel van de leider van de Republikeinen, Bainer... om het plafond van de staatsschuld tijdelijk te verhogen veegde hij van tafel. Dan zouden we over zes maanden dezelfde discussie hebben, zei Obama. De president praat al weken met de republikeinen... over het terugdringen van de staatsschuld. De democraten willen daarbij onder meer de belastingvoordelen... voor rijke en grote bedrijven aanpakken... terwijl de republikeinen vooral inzetten... op het snijden in de overheidsuitgaven. Obama riep kiezers vannacht op om de druk uit te oefenen... op republikeinen en democraten om tot een oplossing te komen. De directeur van de Amerikaanse Dienst voor Internetbeveiliging is opgestapt. Hij noemde geen reden voor zijn plotseling vertrek, maar er wordt van uitgegaan dat het te maken heeft met de reeks aanvallen op computers van Amerikaanse overheidsinstellingen, zoals de CIA en de Senaat. Vorige maand meldde het Pentagon dat vanuit het buitenland 24.000 bestanden zijn gestolen.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 Het weer overwegend bewolkt en vanmiddag vooral in het binnenland enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Ja, welkom terug bij het programma De Nacht op 1. Mijn naam is Renze Klamer en uh, dit is het uh, derde uur van, van het radioprogramma. In de afgelopen twee uur hebben we, hebben we veel gepraat over het uh, onderwerp jeugdzorg... naar aanleiding van de documentaire Lost Mother... die de EO uh, de afgelopen week heeft uitgezonden. Um, ja, wat, wat moet ik ervan zeggen? Er zijn zoveel verhalen van... Uh, de, van uh, eigenlijk is het vaak heel erg positief of heel erg negatief... en af en toe met een relativerende noot. Maar het, het negatieve overheerst toch wel een beetje. Mensen die uh, vervelende ervaring hebben, er is te weinig contact... Uh, er wordt niet goed geluisterd, uh, er wordt samengespannen. Ik, ik, ik moet zeggen, ik vind, het een, uh, ik vind het een lastig onderwerp. Want ik denk ook, ja, aan de andere kant, ga er maar eens aan staan... Om, om zulke probleemgezinnen, zulke probleemgevallen te helpen. Ze hebben vaak zulke hoge verwachtingen... en je moet door zoveel dingen heen prikken en tijd investeren... om de situatie te kennen. Terwijl er ook nog weer waarschijnlijk tien andere gezinnen op je lijst staan... Ja, het is, uh, het is lastig werk. Uh, er is veel gebeld, er is veel gereageerd, ook via de Twitter. Ik ben er bijna niet aan toegekomen door alle bellers. Uh, bijvoorbeeld Dali97, die heeft ook niet meer zoveel vertrouwen in jeugdzorg. Uh, ook naar aanleiding van de documentaire. Eigenlijk, ja, ik wil het onderwerp toch een beetje afsluiten. We gaan dit uur lekker een beetje luisteren naar muziek. Uh, als ik toch persoonlijk het mag afsluiten, denk ik... ja, ik, ik hoop toch eigenlijk dat de jeugdzorg zelf een keer met een verhaal naar buiten komt... naar aanleiding van al deze commotie die er is. Want nou, dat die er is, dat mogen duidelijk zijn. Op internet wordt er ontzettend veel over geschreven. Op uitzending gemist is het een hit. Vorige week was het goed bekeken. Er wordt veel over gepraat. Ondanks dat het uh, zomermaand is en soms uh, wel komkommertijd... is dit echt een hot item. Uh, als het aan mij ligt, jeugdzorg. Als er iemand luistert... <laughs> je weet het niet. Kom met een verhaal. Kom met een, uh, met een programma, kom met een filmpje. Kom met een reactie. Daar zit ik uh, in ieder geval erg op te wachten. Uh, dit uur gaan we lekker luisteren naar muziek, zoals ik al eerder zei. En we beginnen met het nummer Don't Stop the Dance van Brian Ferry. You're really strong Really I'm not making plans for tomorrow, let's live for tonight. Your baby, so hold me so tight. Put your arms around me, you made me feel so sick. And you whisper in my ear that you hear. It just on your telephone. Everybody's wondering what you're doing home. You were starting, and you're missing the party. Can you hear it playing your favorite song? Everybody's singing, but something's wrong. 'Cause you're missing. 'Cause you're missing. Are you listening? Are you listening? Hey, hey, are you listening? It's no good. Chasing down a dream takes a lifetime, takes a lifetime. Oh, it's a short life, it's a short life. You know, it doesn't matter how. It's no good to be alone van Brandon Heath. Welkom terug bij De Nacht op 1. Het is ondertussen tien voor half vijf geweest. Uh, het is erg laat in de nacht. Maar we zijn nog gewoon lekker wakker. U ook, anders zou u niet luisteren. Uh, en dit is lekker even een muziekuurtje. We hebben de eerste twee uur veel gepraat. En nu is het vooral even lekker luisteren. En het volgende nummer wat we gaan luisteren... dat speelde een grote rol in de film A Reservoir Dogs van Quentin Tarantino... Dat is al een film uit 1992. Toen was ik nog niet zo ontzettend oud, moet ik zeggen. In, dit, uh, in deze film werd een, uh, was een sadistisch karakter werd gespeeld door Michael Madsen. Ik weet niet of er nog mensen zijn die dat zich kunnen herinneren. En die draaide dit nummer toen bij een radiostation. Ik ben benieuwd of jullie het al weten. Het is het nummer Stuck in the Middle with You. Oh, wat een heerlijk nummer is dat toch? Het is me goed dat mijn microfoon niet de aanstond stond tijdens het nummer, want ik zat hier stiekem mee te zingen in de studio. Was het nummer strak in the middle with you? Uh, we gaan even naar de rubriek Nachtgedachten. De rubriek waarin we een korte vertaling lezen van een tekst van een nummer. En normaal gesproken draaien we dan het nummer eigenlijk gelijk daarna, maar ik wil het eigenlijk even iets interactiefs van maken. Want ik kan me voorstellen, u ligt. Uh, ik, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat u aan doet... bent. Misschien ligt u in bed, misschien bent u onderweg. En ik wil er eigenlijk een soort spelletje van maken. Ik lees een stukje van de tekst van het nummer. En dan hoop ik eigenlijk dat u mij kunt bellen. Uh, als u weet welk nummer het is. Het is een Nederlandse uh, tekst, maar het is een Engels nummer. Dus het is vertaald. En die tekst is... Daar komt ie. Als de nacht te eenzaam is en de weg te lang... en je denkt dat liefde alleen voor de gelukkigen en de sterken is... denk dan dat in de winter ver onder de koude sneeuw... Het zaadlicht dat met de liefde van de zon in de lente een roos wordt. Dat was de letterlijke vertaling van het, uh, van het begin van een Engels nummer. En ik ben erg benieuwd of u weet welk nummer het is. Als u dat weet, dan kunt u dat mij laten weten op het telefoonnummer 0800 1121. Ik herhaal 0800 1121. Of via Twitter met apenstaartje de nacht op 1. Of hashtag de nacht op 1. Of als het, uh, kan je natuurlijk ook gewoon mailen naar nacht.eo.nl. Ik ben benieuwd of u weet welk nummer het is. Laat het mij weten en uh, ondertussen gaan we even luisteren... naar een heerlijk nummer van John Mayer, Perfectly Lonely. Is it really hard? John Mayer, wat een heerlijk artiest. Ik ben, uh, ik ben fan. Ik ben ook een keer bij uh, een concert van hem geweest in, uh, in Manchester. Echt een aanrader als hij nog eens een keer optreedt in het land... en u houdt van deze muziek. Ga erheen, want hij is briljant live. In de rubriek Nachtgedachten, ik dacht... ik ga eens even kijken of u nog wakker bent... en ik maak er een uh, soort spelletje van. Ik las de tekst voor van het eerste couplet in het Nederlands... terwijl het Engels is. En, uh, en ik dacht, nou, uh, misschien uh, belden er één of twee mensen... maar ik moet zeggen, het, het lijkt... De, de telefoon stond rood gloeiend hier... Nog steeds mensen die inbellen, maar ja, de enige, echte, allereerste die belde... en die het ook nog wist, was Annemarie. Annemarie, goeienacht. Goeienacht. Jij was er, jij was er snel bij. Ja, ik ken het nummer heel goed. Ja? Ja, ik vind het, <kuggen> ik vind het een heel mooi nummer. En uh, ja, als ik verdrietig ben, dan draai ik het nog wel vaak. Kijk, want uh, help onze luisteraars die het niet weten even uit de brand. Het is het nummer? Het is het nummer The Rose van Betty Midler. Oké, okay. en, en ja. hoe ben je dat nummer, waarom betekent dat zoveel dus voor jou? Ja, ik ken het in mijn kinderjaren ook en dan luisterde ik met mijn zus. En uh, ja, dat gaf ook een speciale band. En uh, ik heb gewoon een speciale, speciale band met dat nummer. Oké, okay. hey, en wat doe jij op om, uh, om half vijf s'nachts? <laughs> ja, wat doe ik op om half vijf s'nachts? Ja, ik heb een hobby en ik kom daar overdag haast niet toe, omdat ik het gewoon veel te druk heb. En dan uh, doe ik het wel eens s'nachts en ik ben net wakker. Ja, nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat ja. is die hobby? Uh, Mijn hobby, dat zijn uh, ja, uh, op allerlei manieren 3D kaarten maken. 3D kaarten? Ja. Wat leuk. Ja, dat, ik vind het hartstikke leuk. En wat voor kaarten heb je net uh, gefabriceerd? Ja, nog niks. <laughs> Want oh. ik kom net uit bed. <laughs> oh, je staat gewoon en eerder op. ik zet op. de radio aan en ik doe mij met het spelletje. Nou, wat leuk. Ja. En, en dan was je ook nog de allereerste. Ja, ja, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. Nou, we gaan, uh, ik, dat is een goed begin van je, van je nieuwe dag. Ik weet niet of je ja. nou nog gaat slapen. Ja, misschien wel. Misschien wel. Nou, dan een, begin van een dag met een tussenpoze. Maar ja. in ieder geval, we gaan het nummer draaien van, uh, van Betty uh, Middler. Oké. Okay. The Rose, ik wens jou ja, uh, veel succes met je 3D-kaarten. Dankjewel. En geniet uh, van het nummer. Ja, jij nog een fijne uitzending, hè? Dankjewel. Dag. Some say love it is a river that drowns the tender reed. Some say. Love. It's so Ja, goedendag. U luistert naar De Nacht op 1. Het is uh, ondertussen tien over half vijf. Echt, uh, het midden van de nacht is al voorbij en de ochtend is alweer in zicht. Maar de meeste mensen zijn nu waarschijnlijk nog lekker aan het dromen. En ik droom zelf eigenlijk ook wel een beetje van een, uh, van een warme zomer. Want ja, laten we eerlijk zijn. Toen ik uh, gisteravond uh, op de bank zat, voelde het meer als herfst. Ik had op een gegeven moment zelfs een vliesdeken erbij, want echt zomer is het niet in Nederland. Maar goed, misschien zijn er wel uh, luisteraars op dit moment... onderweg naar het vliegveld, op weg naar een zonvakantie. Ik weet het niet. Iemand die ook uh, in ieder geval droomde over de zomer, dat was Chris Ree. En uh, die schreef een nummer over zijn goede herinnering aan de zomer. En dat nummer heet All Summer Long. Ja, dat waren herinneringen van Chris Ree aan een summerlang. En volgens mij zong die over een vakantieliefde die uh, niet heel lang stand hield. Het volgende nummer waar we straks naar gaan luisteren is van de artiest Brooke Fraser. En die kennen jullie misschien. Uh, ja, de echte EO-luisteraar zouden haar ook kunnen kennen van Hillsong, de populaire christelijke band uit, uh, uit Australië. Brooke Fraser komt zelf uit Nieuw-Zeeland. En uh, nou, zij is eigenlijk dit jaar echt uh, doorgebroken met haar. Single Something in the Water, die uh, horen jullie uh, vaak op de radio als het goed is. Maar op dat album staan nog veel meer mooie nummers. En een van die nummers, ik ken hem zelf nog niet, dus ik ben erg benieuwd. Dat nummer heet Jack Kerouac. Ik ben erg benieuwd. <tuneet>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 nu maar zeg, Jack Kerouac. Ik ga toch maar eens het album kopen van Brooke Fraser, denk ik. Klinkt erg goed. Het volgende nummer dat we, dat we gaan draaien is uh, van de band Sixpence None The Richer. En ik heb me eigenlijk altijd al afgevraagd... Sixpence None The Richer, hoe kom je op zo'n naam? Nou heb ik dus iemand die dat voor mij heeft uitgezocht. Dus mochten jullie ook met diezelfde vraag zitten... en denken, waar komt die naam toch in vredesnaam vandaan? Luister goed. De naam Sixpence the rich is ontstaan in Texas. En de naam komt uit een boek van C.S. Lewis... die we allemaal kennen van het van Narnia. Maar dit boek heette Mare Christi Christianity. En in dat boek staat het verhaal over een jongetje... dat zijn vader om Sixpence vraagt, niet heel veel Engels geld... om een cadeau te kopen voor hem, voor zijn vader. En als de vader dan het cadeau krijgt, is hij oprecht blij met het cadeau... maar hij realiseert zich ook dat hij er niet echt rijker van is geworden... want het geld kwam van hemzelf... En niet echt rijker is dan not any richer. None the richer. En C.S. Lewis die vergelijkt dat verhaal dan weer met het geloof dat God hem gegeven heeft. En de dingen die hij vanuit dat geloof terugdoet voor God. Dat maakt hem nederig omdat hij eerst het cadeau van God kreeg. Wat dus weer anders is dan in het verhaal. Nou, dat is een hele, hele diepe betekenis eigenlijk achter zo'n naam. Sixpence, none the richer. Maar het nummer, dat gaat dan eigenlijk weer... Nou ja, nergens over is een, is een beetje is een beetje negatief, maar dat is meer gewoon romantisch. Uh, ik, ik kan me nog herinneren, het was een hit toen ik nog op de basisschool zat. En dat was nog in de tijd... Ja, ik voel me nou bijna oud, terwijl ik eigenlijk nog heel jong ben. Dat we op bandjes, cassettebandjes, dan naar de radio uh, gingen luisteren. En dan op tijd op de opnameknop drukte. En als iemand dan dat nummer had gescoord... De ging, in de klas ging dan dat bandje rond. En dan mocht elke dag mocht iemand dat mee naar huis om het over te nemen. Ja. En dan ben ik nog maar ergens beginnen in de twintig. Kiss me van sixpence non-the-richer. so I finally found someone